Want wat bezielt die mensen. Hè? Ja, je hebt natuurlijk ook nog steeds mensen die geloven dat de aarde plat is en zo. En dat ja, groeit. En dat en, en, groeit, ja, dus. Ik weet niet of je dus die video. Maar de voorzitter van die Flat Earth Society. Ja. die heeft een paar maanden geleden of zo. of een half jaar geleden. Ja, ja. had hij dus een ja, rakettoestel. Ik weet niet, heb jij dat gezien, Philippe? Ja, ja, ja. Met, ja die, hij ja. laat dus zien, inderdaad, dat dus is hem op het strand. En dan laat hij zien dat dat het niet klopt, want dan staat hij aan het strand... en hij kan helemaal aan de overkant, 300 keer oh, nee. verderop van die Melbourne zien. En nee, dan nee, zie nee, nee dit is iets de... heel... anders. dat hij weg moet zijn en dan gaat hij met stokkers doeien. Nee, maar dit is iets heel anders. Hij, uh, hij heeft zich, uh, dat was een half jaar geleden of zo... heeft hij zich in een soort amateur-raket laten steken... die hem dan tot een kilometer of vier, vijf hoog moest schieten. En daarna ja. zou hij dan weer aan een parachute terugkomen... en ondertussen zou hij dan foto's maken... Ja. maar je ziet hem dus omhoog knallen en je ziet dus dat hele parachutegedeelte eraf flikkeren vlak na die lancering vervolgens ja. zie je hem dus zo'n meter of twee, driehonderd de lucht ingaan in die koker en ter aarde helemaal hartstikke dood storten meen je dat? ja, dat is echt waar uh, ja, ik, ik, ja. Wacht nou, even ja, ja, dat kan gebeuren dan, was of was je dat netjes ja, zeker, ja. was wereldnieuws, wacht even hoor ja, kennen jullie die serie In Europa van Geert Mak? Dat begint als een serie, het gaat over de geschiedenis van Europa. En dan zie je als, als bumper, als, als startfilmpje, altijd ook zoiets. Dan zie je een, een filmpje uit 1900, waarbij er een vent in een soort vogelpak op het ja, ja, vliegen van de Eiffeltoren springt. Of en die springt dan van die Eiffeltoren omdat hij overtuigd is dat, overtuigd hij dat hij kan vliegen. Ja, nou, daar eh, doen we dit een beetje aan denken. Dus dat ja, het is ja. Ongelooflijk, hè? Ja. ja, als je society accident... en dat is dus volop gefilmd door allemaal omstanders... en uh, zo, Mad Mike heette die man. <laughs> ja, dus. Maar ja, dat ja. is uh, ook een kandidaat voor uh, Darwin Awards. Of die is al nou, gewonnen. Ik, nee, die is die zal eere, zich niet meer voortplannen. Nou, zeker. zeker, nou. zeker absoluut. En, en die sterft tenminste. Het zijn al die, die andere wakkels die maar blijven leven. Absoluut. Daarom. Uh, wat denken we, jongens... Zijn wij helemaal nou, betreft, we helemaal opgewarmd? Ja. Oké. Okay. Um, even kijken. Ja. Even kijken hoor. Het allemaal netjes doen. Het is uh, praattafel aflevering 41 alweer. Uh, en het is er eentje met een uh, wauw-effect. Omdat het uh, natuurlijk gaat om een wetenschap op woensdag aflevering. En we, deze wordt opgenomen op woensdag 26 augustus 2020. Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel podcast. Wauw! Gebraagd door Rossi, Osir en Mario Reghet. En we zijn er alweer, luisteraars. Het is woensdag en dan uh, begint het vertrouwd te raken. U krijgt een dosis wetenschap vandaag uh, weer naar uw hoofd in uw oortjes geslingerd. Ik heet allereerst welkom aan mijn tafelgasten. Mario uit Rotterdam, goedemiddag. Goedemiddag allemaal. En Filip in uh, Borgerokko, waar het nu een oorlogstoestand schijnt te zijn. Ja, ik ben hier nog even de granaatscherven en het gebroken glas aan het opkuisen. middag goedemiddag iedereen. Tja, uh, jij zit daar in een soort van midden in een soort drugsoorlog geloof ik, Filip. Is... Ja, letterlijk middenin, oh, wow. rondom mij uh, fietsen er jongetjes van veertien uh, met live granaten rond. En werpen die onder auto's en... En werpen die tegen de verkeerde, de, de verkeerde voorgevels natuurlijk, want dat is nu aan het gebeuren, dat ze het adres verkeerd hebben gelezen. Dus dan werpen ze de granaat naar het verkeerde huis, ja. naar, een ja. met, uh, en, en... naar een man met drie kindjes, en, uh, en die, die net dat huis had gekocht, toch met die man. Ach, ach ja, ja. is... Uh, en, en, is uh, en ze kwamen dus de volgende nacht terug om het juiste huis te bezoeken. Om het juiste huis uit te nemen, ja. ja, ja. Ongelooflijk, echt ongelooflijk. Dus ja, nee, dat is wel tien op tien vastberadenheid. Zeker, zeker. En weten ze ook wie die jongens zijn? Wat is daar een? Ja, die jongens dat zijn stoetjes van, van de grote jongens. Hè. De minderjarigen worden ingezet al een paar jaar. In, dat is niet enkel Antwerpen, dat is ook in Amsterdam, in New York, in LA. Worden de minderjarigen ingezet voor de echte daden? Maar ja. de plannen worden gesmeed door ja, de, de Gladianussen. Hè. De, de duistere figuren die we nooit gaan. Die we, die we nooit tot in een rechtszaak krijgen. En als we, als nee. we ze zouden kunnen krijgen in een rechtszaak, dan, dan komt er een leger notoire advocaten. Jij kent die ook, Mario, in Nederland. Zijn er ook zo van die advocaten die, die dat schorremorre um, blijven verdedigen met... Uh, ja, maar het is toch... De rechtsstaat, de rechtsstaat, maar op de duur kan je de rechtsstaat niet meer uitleggen aan de gewone man in de straat, en, en, en gebeurt nee. er een wanverhouding natuurlijk. Als die, ja, wij, wij als die jullie... mensen die het allemaal fout doen, als die mensen steeds onbemoeid blijven en er sterven onschuldige mensen of, of eigendom van onschuldige mensen gaat stuk, dan heb je een crisis in de samenleving. In Amerika zien we het ook: hè, de, de Black Lives Matter. Maar ja. dan zelfs die Black Lives Matter-demonstraties worden nu gekaapt door allerlei idioten die graag potje Robertje vechten en ja. die graag wat looten en die graag wat plunderen. Dus daardoor komt dan de echte, uh, de echte uh, protest ondergesneeuwd. Ja, maar uh, wanneer de onschuldige mensen hun business verliezen en hun leven verliezen, ja, dan, uh, dan wordt de samenleving boos. Hè? Dus uh, ik ben benieuwd hoe lang die nog in Antwerpen duurt. Hm. Um, maar, ja. maar het begint, uh, begint gevaarlijk te worden. Ik, ik, ik moet nu al met mijn vrouw beslissen om s'avonds een late avondwandeling met de hond niet meer te doen. Dat is toch absurd? Dat is, dat is heel, heel niet Dat is heel raar eigenlijk. Tenzij, heel raar. Het, Nou ja, heb je toevallig een pitbull? <laughs> nee. Dat helpt niet nee, tegen handgranaten. hoor. Die ja. is, is twee centimeter groot. Dus, uh, nee. oh. Een pitbull okay. hebben we niet. Maar je zou er, je zou er zo waren. Uh, een pitbull van gaan uh, in het asiel gaan halen natuurlijk. Nou, ik denk inderdaad dat heel veel mensen die zo'n beest hebben... die hebben dat beest omdat ze stoer willen zijn of omdat ze bang zijn. Ja hoor. ja. Dat zou Alright. me niet verbazen als dat de twee... Het zijn niet echt knuffelhonden, zal ik zeggen. Nee, nee. Jongens, nee. even een overzicht van uh, wat we vandaag allemaal gaan doen. Want we hebben natuurlijk weer een orgaan er van de Er moet je eens week. een jingle voor maken voor dat nieuwsoverzicht. Wat een ondergewaardeerd... Ik vind dat een fantastisch ja. item. Ja. Dat nieuws. Ik vind dat een fantastisch item. En je hebt geen jingle. Nee, precies, nee, maar we zijn nog met de intro. is het nieuw wetenschappelijke nieuws. Oh, oh, maar dat komt nog hoor, we zijn nog niet eens aan het nieuws toe, we zijn aan de intro. Uh, dus orgaan van de week gaan we nu over de dunne darm. Ik weet niet wat daarover ja. te vertellen zou kunnen zijn. Dat is volgens mij een heel oninteressant ding, maar Mario ziet dat anders, denk ik. Ja. <laughs> Oké, okay. yep, uh, we uh, hebben ja, weer een. We hebben uh, hebben, maar dat zien we zo. Ja, we hebben weer een verguisde wetenschapper. Dit is Robert Oppenheimer. Ik denk dat hij iets met de atoombom te maken had en Project ja, Manhattan. Het vader van de atoombom, hè? Ja, Ja. En, uh, Top. En ja, dat was in een na de oorlog. Ja, toen kreeg je het McCarthy-tijdperk. En iedereen die een beetje links was, werd gelijk verbrand. Oké. Okay. En, en daar gaan we het over hebben. Zeker weten. Uh, we hebben ook weer een Ig Nobel-bijdrage van je. En dit keer gaan we uh -huh. ons tussen de benen krabbelen. Want iemand heeft alles onderzocht wat er aan het scrotum uh, te ja, onderzoeken natuurlijk. is. En dan met name niet in het scrotum zozeer, maar over het scrotum. He? Ja, ja. En, dan, uh, ja. en zoals steeds starten we met wat nieuwtjes. Uh, dat doen we vandaag een klein beetje anders. We hebben namelijk uh, één nieuwtje en daarna gaan we iets uh, heel speciaals doen. En nou, voor al die zeikertjes hier dan de jingle. Wetenschapsnieuws, de laatste inzichten. Ja, de laatste inzichten, dat weet je. Hè? Dus hier is de jingle. We zijn nu officieel vertrokken met het nieuws. En Mario bijt het spits af met het strottenhoofd. Ja. Ja, het strottenhoofd. Dat is eigenlijk best wel een heel bijzonder ding. Nou, er staat toevallig in uh, Scientas, Scientas, of hoe je het ook moet uitspreken... dat, het, uh, dat uh, het artikel heet als volgt... Het strottenhoofd van primaten evolueerde verrassend snel. Wat heb je daaraan? Uiteindelijk, uh, als je kijkt in de dierenwereld... Uh, is er niet al te veel spraak. Niet al te veel communicatie via het strottenhoofd. Dat is er wel. Bij vogels bijvoorbeeld, die zijn er wel verdomde handig in. Maar bij, bij uh, zeg maar uh, dieren in zijn algemeenheid. is het over het algemeen niet echt uitontwikkeld. Behalve bij primaten. Uh, en het bijzondere is dat. Uh, waarom is dat zo ontstaan? Dat, dat is natuurlijk ten behoeve van communicatie gegaan, omdat je dan meer klanken kan maken. Je kan zeg maar uh, daardoor een, een, voc een vocabulaire, een archief hebben voor de meest belangrijke. Uh, klanken die je uitstoot die te maken hebben met gevaar... of te maken hebben met waar je voedsel kan vinden, enzovoorts, enzovoorts. En nu hebben ze voor het eerst hebben ze dat uh, goed aangepakt. Ze hebben CT-scans gemaakt en 3D-computermodellen... van uh, de, het strottenhoofd van primaten. En het blijkt inderdaad, evolutionair gezien... dat dat veel sneller is ontwikkeld dan andere organen eigenlijk. Het is eigenlijk een soort race geweest. Mm. En dat is dus, uh, dus, dat is dus vrij bijzonder. Aanvullend daarop... Uh, aanvullend op dat artikel uh, ken ik nog een ander artikel... die dus vertelt, uh, als je kijkt naar homo sapiens... Uh, wij, er is een tijd geweest, zo'n 50.000 jaar geleden... dat wij uh, Europa deelden met de Neandertaler. De homo theen ja, ja. En men dacht dat uiteindelijk de Neandertaler verdwenen is... vanwege oorlog misschien. Maar dat is inmiddels alweer achterhaald, dat idee. Ja. En wat nu, uh, wat nu het laatste inzicht laat zien... is dat er is een verschil tussen de Neandertaler en, en ons... Ons strottenhoofd zit een st heel stuk lager. Dan zou je zeggen, lekker belangrijk. Dat is inderdaad heel belangrijk. Want daar heb je in principe alleen maar last van als dat ding naar beneden gaat. Want dan, wo dan wordt uh, uh, drinken en tegelijkertijd ademen onmogelijk. Het strottenklepje mm -hmm. moet ingewikkelder worden. De epiglottes is dat, enzovoorts, enzovoorts. Waarom hebben wij die evolutionaire aanpassing gehad? Dat zorgt ervoor dat we een heel scala van klanken konden voortbrengen... Mm -hmm die honderd eh, eh, keer groter is dan wat bijvoorbeeld een chimpansee kan voortbrengen. Ja, dus de stelling is dus nu, eh, wij hebben het gewonnen... omdat wij uiteindelijk veel beter met elkaar konden, konden communiceren daardoor. We konden dus eh, zeg maar, eh, gebruik maken van veel meer klanken om veel meer dingen te duiden. Maar okay. jammer genoeg zijn er zowel, eh, op de evolutionaire ladder... zijn er zowel roddeltantes ontstaan. Dus dat is een ja. klein nadeel. Ja, <laughs> ja. inderdaad. En, en het neandertaalgen, dat misschien, uh, ja... Je, ik wil het niet gelijk over moederkundes hebben... maar dat is ook nog steeds in ons gewoon om enigszins aanwezig. Ja, bij mij zit er ook een beetje een neandertaal-DNA... Ja, ja, we hebben een aantal aandoeningen zelfs overgeërfd van neandertalers. En dat stuk Neandertaal in ons blijkt eigenlijk veel groter dan we tot nog toe aannamen. En zo. Ja, want, want we, toen zelfs ziek opgroeide, werd het nog in de biologie onderwezen dat, uh, dat zij uitgestorven zijn. Nee, de, de, de werd er nog heel krampachtig tussen die verschillende uh, uh, homosoorten, menssoorten. Uh, beweert dat, eh, dat dat aparte ladders zijn, of, of hoe dan ook. Maar we ja. weten nu zeker dat uh, homo sapiens is beginnen copuleren met en dat het eigenlijk... Vermeiging. Dat, dat, dat we gemengd, dat Checken. al die homo... Uh, al die ja, mensen homonieden... Ja, die zijn gewoon beginnen. Ja, die kwamen elkaar tegen. Het was ofwel vechten of copuleren. Hè? Nou ja, zeker. Dus we ook dat nog een beetje ervan dat de Denisova mensen hebben in ons. Als je in Azië kijkt, dat verklaart ook waarom. Uh, de, de, dus Denisova mensen zijn uitgestorven. Maar het verklaart wel door die vermenging. dat bergvolkeren in Tibet en Nepal en noem maar op. Uh, een aanpassing hebben aan uh, te weinig zuurstof. omdat je ja. op vier kilometer hoogte zit. En uh, dat is ook een evolutionaire aanpassing. Ah oh ja. All right. Oké. U luistert naar de praattafel Wetenschap op Woensdag Podcast. Wauw! Ja, en met dat uh, uitgebreidere spraakvermogen en, en de roddeltantes hebben we ook de roddelprofessoren uh, gekregen. En ik wil vandaag ja. gebruik maken, een beetje activistisch van onze podcast en uh, dit uh, nieuws slot. Om, om een uh, ding aan te pakken... welke ik uh, af en toe al uh, kwam ze niet echt tegen op Facebook... maar onderlaatst zag ik dat toch van een van mijn vrienden... die dat weer gedeeld had. En dat is een soort tekst die al enige tijd zo rondwaart over het internet... De bron van dit alles is uh, ene meneer Tom Barnett. Dat is een Australisch uh, iemand die pretendeert van alles te zijn. En als je hem dan uh, googelt, dan uh, komt hij... Uh, uh, wacht even, dus... Uh, the father of the Tom, de the godfather of true law en zo. Dus dat is gewoon een soort halve uh, Jezus... en die heeft meer verstand dan alle wetenschappers bij elkaar op deze aarde... En hij uh, produceert dus teksten die dan overal worden gedeeld... en uh, vertaald en gepubliceerd en vervolgens weer keihard verwijderd. En dat blijft een soort whack-a-mole spelletje... waarbij hij zijn kop opsteekt en wordt weer weggeslagen. Maar wij gaan vandaag... Uh, een van die teksten is behandelen. En dat gaat over het feit dat hij zegt dat er geen virussen zijn. En wat kunnen wij omdat als de wetenschappers dit doen, ja, die worden dan... Uh, ja, jullie horen erbij, bij de kabal van uh, baby-etende, roze partijen, duivels en zo en uh, pedofilie. Maar ik vind dat wel... Maar, ja, wij, niet zijn dat niet... zijn. Ja, maar wij zijn dus niet onderdeel <laughs> van dat wetenschappelijk kabal. Dus, maar wij hebben wel genoeg nee. kennis in huis met Mario om een aantal Absoluut. van de beweringen tot op het bot ja. uit te kleden en waarom het gewoon absoluut niet, niet uh, mogelijk op, is. Ja. Uh, ja, jij hebt het een beetje doorgelezen, hè Mario? Dus ja. Nou, in, in nou, hoofd, ja, het begint met de eerste statement. Waarom denken mensen dat je een virus kan overdragen terwijl een virus niet levend is? Nou, wat is het verschil tussen levend en dood? Daar moeten we dan mee beginnen. Dan is helemaal niet zo'n duidelijke grens iets is levend of iets is dood... Kijk, dus ze hebben gezegd... Uh, ik zal een ander voorbeeld geven. Wat, je plant en je hebt dieren. Maar een, uh, je hebt geen mengvorm daarin. Dat is absoluut. Maar dat, ook dat. dat is dus niet waar. Als je dat euglena neemt, dat is het oogdiertje. Dat is een beestje, een planktonisch organisme... met een rood oog, dat zwemt. Gaat van A naar B. En het doet aan fotosynthese voor zijn voedsel. En hoe heet dat diertje? Een euglena. Een euglena. euglena. Dan heb euglena. je nu een, een, een beestje dat zwemt met een rood oog. Is het een plant? Ja. ja. Is het een dier? Ja. Nou, zo gaat dat natuurlijk ook. Het is Superman. Oh. Ja, maar dat, zo is het dus ook met virussen. Want wat is de definitie van leven? Ze zeggen nu, je moet jezelf kunnen voortplanten... Eh, met een eigen systeem. Dat is de, de kern. En een, een, daar doet, voldoet een virus niet aan, want een virus kan ook zwemmen. Denk maar aan bacteriofagen, die kunnen echt uh, gericht naar een bacterie gaan. Die landen daarop. Uh, en via, met hun eiwitpoten en via een, een eiwitboor, boren ze een gaatje in die bacterie. Zo'n zo uh, bacteriofaag. Loost daar zijn uh, RNA in. En dat wordt dan vermenigvuldigd in, in, dat, in die bacterie. Waardoor dus die bacterie uit elkaar knalt. En er zijn een hele hoop nieuwe bacteriophagen. Strikt genomen is, zo is die, dat virus natuurlijk niet levend. Want oh, okay. hij heeft dus het, metabolisme, het, het, het, het, het reproductiemechanisme van die bacterie van nodig. Van die bacterie nodig, ja. En dat is dus klaarblijkelijk de grens. Dus het is geen harde grens. Het is semantiek. Het is een soort parasitaire grens eigenlijk. Want we kunnen eigenlijk dan. Uh, het is een parasiet. We kunnen dan bespreken nou, over parasieten. Ja, hey, het is... want er zijn parasieten die nooit zullen overleven als, de, als hun uh, uh, gas ja, ja. niet zou bestaan. Nee, dat is ook zo. Dat is zeker een zo. Maar, maar... zou nooit overleven als er geen bloed te zagen is. Zeker, nee. zeker. Maar talent. inderdaad, het is dus semantiek. Het is die grens, ja. Ja, dat is gewoon een, een, een afspraak. Dat is geen harde grens, het ja. is gewoon een afspraak. Ja. Ja. Dus, dus, het dus het is eigenlijk de... heel dom om dan je grote argument op te bouwen. Het is ja. nog niet eens leven, terwijl eigenlijk de wetenschappelijke wereld daar niet mee bezig is. Nee. Ja. Ja. <laughs> het is nee, maar... pure nee. taal, pure taal. Nee, maar... Ja, en als je niet kan overdragen, ik vraag me af of die vent, die Tom Barnett... of die ook zijn griepprik haalt. Want of als hij zijn griep heeft gehaald, niet op een snotneusje. Want dat is een coronavirus. Maar waarom zou die dat nog een grieprikken halen? Dus uh, even verderop zegt hij van... Uh, ja, allereerst uh, in die opening statement zegt hij ook van... Ja, we worden onnodig bang gemaakt. En dan komen we langzaam toe aan zijn conclusie... waarom we dan dus wel ziek worden. Dikke eigen schuld, man. Het is jouw schuld, want je eet frieten... Ah, ja. en je drinkt bier en je maakt stress. Dus... Nou, dus hij uh, eindigt de eerste alinea met... <tus> ik verzin dit niet en ik ben ook geen complotdenker. Mijn studies tonen duidelijk aan dat ik me in deze materie verdiept heb. Mees, zijn mensen ze... die roepen dat ze geen complotdenker zijn, ja. dan gaan er belletjes aan bij mij. Ja, maar bij platte kan. Als aarde dat je kan... tweede statement is in je artikel, eerst, zeg je, uh, eerst begin je over het leven, wat wel en niet levend is. Ik, ik, ik weet zeker dat er straks nog God voorbij komt, maar goed. Uh, <laughs> ja, wie zal het zeggen? Ja. Inderdaad wel een hele rare man, inderdaad. En dan ja. krijg je dus, ja, en zo hebben ze dus, wat je dus nu zegt, inderdaad: dat de, de, de schuld wordt gelegd bij de, bij de mens zelf. Ze eten bewerkt suiker, bewerkt vlees, oh, Eten in de microwave kan allemaal niet. En ja, dat... eten in de microwave heb ik ook al gehoord. En schoonmaakmiddelen eten we ook op en zo. Dat komt allemaal in de cel terecht. Dus het is, het is bij hem allemaal begint omdat de, de, het ziek worden begint. Omdat alle cellen van je lichaam, daar staan vuilnisbakjes in. En die zijn allemaal tegelijk vol. Dus nou, daarom is zijn vraag, waarom maken we virussen? Waarom creëert een cel virussen of oplosmiddelen? Dat is hetzelfde. Ja. Trump had het ja. daar ook al Elk over hè? met de ja. oplossmiddelen Dus die had het toch nou, al later. Trump, ja, Trump wou, al, wou al aan het bleekwater. Hè? Ja, ja, Trump wou al aan het bleekwater. Nou, de, de, de nieuwe baas van, van zeg maar, de gezondheidszorg in, uh, in Amerika. Het zou me niet verbazen als Trump, mocht hij winnen, als die dan toch ook aan Tom Barnett denkt. Ja, ja. <laughs> Maar Mario, wij weten hoe dat werkt met afvalstoffen. Want hij haalt er nu dus weer iets bij. Er zijn inderdaad afvalstoffen Tuurlijk. in menselijke cellen. En er zijn dus ja. afschuwelijke stofwisselingsziektes. Waarbij ja, dat, dat, dat proces van die ja. eh, ontgifting, of hoe noem je dat maar, fout loopt. En, en daar kunnen mensen hartstikke ziek van worden, heel hun leven lang. Of zelfs ja, uh, ja. eh, zwaar verminderd. Ja, in iedere cel, in nagenoeg iedere cel van het lichaam, zit inderdaad zo'n en Dat is het lysosoom. Lysen zegt ook, denk maar aan autolysen, dat, zeg maar, dat is verwerken. Dus alle afvalstoffen van zo'n cel, want zo'n cel heeft een metabolisme en die scheidt ook afvalstoffen af. Die komen uiteindelijk in het lysosoom terecht. En daar zitten dan lysosomale enzymen, die breken dat dan af. En inderdaad, als daar een foutje is. Dan kan het gierend fout gaan. Dan heb je die lysosomale stapelingsziektes. Dus dat betekent dat je aan de aanvoerende weg, uh, de, uh, dat je dan opstoppingen krijgt, als het ware. De, de, mm. Dat is de anabole weg en aan de katabole weg. Dus, de, uh, dus voorbij dat lysosom naar buiten toe, heb je tekorten. Ja. En die lysosomale stofwisselingsziekte, dat zijn hele nare ziektes. Ja, en ik kan daar letterlijk over, uh, uit eerste hand over meespreken. Want mijn eerste dochter die geboren is, die is acht maanden oud geworden. En die had een uh, zeer extreem zeldzaam, uh, zo'n stofwisselingsziekte waarbij ook het afval ophoopte. En uh, ja, die mensen die dat krijgen... dat zijn er maar één of twee per jaar... die ergens op de wereld geboren worden. En zo zijn er meer van die ziektes. Maar, en, ja. en Mario, dat is uitgesloten dat dat door een virus kwam, hè? Nee, nee, nee. Ja, nee, jouw oh, dochtertje nou, nou, nou. was dadelijk niet goed met haar, uh, met haar voeding bezig. Ja. Te veel <laughs> nee, hamburger. Genoeg naar de sportschool. Ja, ja vreselijk. Het nee, is natuurlijk maar. gewoon een, een genetische, uh, een, een genetische uh, onmogelijkheid die heel af en toe voorkomt. Ja. Het is overigens wel zo dat je hebt heel veel van die stofwisselingsziektes hebt. Want over het algemeen zijn die stofwisselingsziektes... het gevolg dat één gen niet goed codeert voor dat ene eiwit. Nou, reken maar uit. We hebben ongeveer 25.000 genen. Dus in principe zijn er 25.000 van die ziektes mogelijk. Ja, ja. Maar uh, toevallig zijn die lysosomale stapelingsziektes... dat is de enige groep van al die duizenden... waar nu mondjesmaat medicijnen voor komen. Want ze kunnen dus in een biolab in de farma-industrie, ze kunnen dus... Uh, het ontbrekende enzym, wat nodig is, uh, wat, dus, wat zo'n patiënt niet heeft, kunnen ze maken door mm -hmm. middel van. Uh, uh, nou, ik heb het al eerder gezegd, de eicellen de e van de Chinese hamster worden daarvan gebruikt. Dus door, door middel van een, -cellijm die je, zeg maar, een cellijn die je, die je in elkaar steekt, die precies dat ontbrekende enzym. Produceert. Ja, ja, dus... en, zover, en dat is dus eigenlijk de enige ziekte waarbij je, dus door, middel van, uh, uh, uh, uh, door middel van infuus, uh, het, het prutje geven, waardoor dus mensen met zo'n soort ziekte toch nog oud kunnen worden. Ja, ja. Het zijn overigens wel krankzinnig dure medicijnen, moet ik zeggen. Ja, ja, dat dus, is uh, weer een heel ander verhaal. Ja, want nu, Fox, nee, we gaan uh, Tom Barnett. Want <laughs> ja. We, ja. we zijn misschien nu zelfs fans aan kweken van Tom Barnett, omdat die mensen gaan zeggen: ja, jullie komen weer. En dat hoor ik ook heel dikwijls. Hè. Jullie komen weer allemaal met die, in, in, met die, met die taal, ringen. met die ingewikkelde taal, met al dat wetenschappelijk gepraat. Hij is een man van het volk. Ja, Hij oké. zegt... Ja. Hè, ja, jullie ja. eten bewerkte suiker en bewerkt vlees. En ik met mijn uh, veganistisch bestaan, dat enkel sojamelk drink, ik, ben veel, ja. uh, ik neem geen gefrituurd voedsel. Mm -hmm. Dus ik ben gezond. Ja. Ja, oh. Nee. Ja, en... en dan zegt hij, wat is dan een griep? Ja. Dat is gewoon een virale ontgiftiging of reiniging. En dan ja. zeggen mensen, ah ja, ja, ja. Maar... Ja. Maar, maar het grappige is dat de huidige coronavirus en een gewone neusverkoudheid. dat zijn ook coronavirus. Ja, neusverkoudheid is Ja, Maar hij zegt hier dat dus de griep. dat is die virale ontgiftiging. met andere woorden, al die vuilnisbakjes vinden ineens dat ze leeg moeten. Het is net zoals donderdagochtend hier. als iedereen de vuilnisbak aan de straat zet. En dan een verkoudheid is meestal iets bacterieels. Terwijl dat dus pertinent niet zo is, want allebei nee, door, de, door dezelfde ding veroorzaakt. Ik bedoel. Ja. Ja, natuurlijk, het is een virus, het is geen bacterie. Ja, ja. En sterker nog, hij zegt ook: het lichaam. Dus dat zal is al alleen... leugen nummer één. Ja, hij zegt: het lichaam zal alleen virussen creëren op de plaatsen in je lichaam die gereinigd moeten worden. <laughs> Heel bijzonder. Heel bijzonder. Dus alsof dat die virussen zo een, een, een, een landkaart van je lichaam hebben, ja. in een bootje stappen in hun rond rondvaren. Heb je die film gezien uit de jaren zestig, De Inner Space? Dat er ja. Zo een, een, ja, een, ja, ja. Een fantastische film dat er een team met een duikboot wordt verkleind en ingebracht in een patiënt. Dat is ja. fantastisch natuurlijk als je dat als kind ziet. Dan ga je aan de wetenschap. Uh, ja. <laughs> dus, dus het is gewoon uh, het is te raar voor uh, woorden, maar hij zegt dus... dat hey, wat, daar, daar impliceert hij eigenlijk dat een virus een levend wezen is. Want je moet zo slim zijn om naar die, ja. die pakketjes uh, van vuilnis te nee, zoeken. Nee, die worden gaan. gemaakt in jouw cel. Daar is eerst niets en dan is ah, er ineens... Ja, ja dat is ja, de, Je eerst maakt is dat zelf. Spontane generatie, Mario. Spontane generatie, zo is het. Het ontstaat ineens. Ja, ja. ja. Dus, uh, maar hij is trouwens met de oorzaken bezig. Hè. Bewerkt de suiker en vlees en zo. Maar hij vergeet één ding natuurlijk. En dat is 5G-masten. Want die, uh, die moet ja, er ook, ook zou aan. Ja, zou er inderdaad uh, helemaal niks kunnen ja, dus hij zegt dat het uit de maar... niets komt. Hij zegt ook in zijn artikel. Een virus dat wordt gecreëerd. Hij zegt niet wie of wat dat virus creëert. Een virus dat wordt gecreëerd in de lever. Zal niet de longen of het hart aantasten. Nou, en dat ja, is met corona ja, ja. dus pertinent wel zo... want hier zijn juist duizenden gevallen bekend... waarin alle organen ja, zijn aangetast ja. door een ja. soort bloedklontering. Dus dat is alweer een absolute leugen, hebben we. Het is letterlijk een, echt een leugen, hè? Ja. Ja, plus, hij zegt ook een stukje verderop... ...een virus is niet besmettelijk. Dus, dus eigenlijk zijn we net te gek met onze mondkapjes en onze... Dat is dus gewoon een hoax. Maar, maar ja, Mario... Lekker naar de parenclub en uh, <laughs> moeten gewoon, gewoon gaan sporten en hey. zweten in elkaars gezicht. Maar een maar een tijd geleden hadden we het ook over zo'n nuttige virus, hè, Mario? Want je zei dat er bijvoorbeeld bepaalde virussen worden gebruikt... voor in onze voedingsindustrie en zo. Hoe zat dat ook over? Zeker. Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk een beetje getemd. Als je kijkt naar, de, de, de, naar bijvoorbeeld de, de bloemsierkwekerijen, zou ik maar zeggen. Je hebt het tabaksmozaïekvirus Dat wordt gebruikt om hele gevlamde mooie bloemen te krijgen. Dus eigenlijk zit je naar een, een prachtige... Bloem die, die verkankerd is, te kijken. Eigenlijk een kankerbloem, maar die is wel mooi om <laughs> ja. te kijken. Ja, ja. En, ja zeker. En, trouwens, en, dat vind ik ook van rozen. Dat iedereen vindt dat een, een mooie bloem. En, en maar creëren maar... Die, die bloemen dat virus in hun cellen omdat ze te veel gif. Misschien krijgen ze te veel microgolven, uh, water, eten en hamburgers. Oh nee, ik denk eerder <laughs> dat gewoon hele delen, van die, van die, uh, hele delen sterven af. Waardoor je dus die, uh, uh, zeg maar die kleurschakeringen gaat krijgen. Dan is een in. Nee, maar ik bedoel dat virus dat uh, wordt toegediend aan een uh, ja, van buitenaf. Wat. Ja. Hè? Dat is niet ja. zo dat dat in die cellen ontstaat, zoals meneer Barnett uh, beweert. Van, oké, okay, nee, die planten nee, krijgen nee, nee, opeens nee. ook te veel afvalstoffen en nu opeens wordt het maar eens tijd om een virus te gaan genereren. Nou, Nee, zeker. Dus de stekjes worden echt besmet met een virus. Zo ja. gaat dat. Ja, en nou uh, komen we aan een andere kernunderstanding uh, van deze man. Want ja, oké, okay, als, als mijn gifcellen opeens uh, te vol raken. en het is tijd voor de vuilnis, en mijn man enzovoort. Dat is goed. Eh, dat die van eh, mijn buurman toevallig diezelfde week ook eh, zo vol raken. Dat is oké, okay, dat kan nog. Hè. Misschien nog één in de straat, eh, te statistisch. Maar dat er dus gewoon tienduizenden tegelijk allemaal hun eh, gif... Eh, dat is het volgende. Waarom krijgen mensen op hetzelfde moment een griep? Nou, dat komt gewoon omdat we allemaal bang zijn tegelijk... en onze lichamen kijken naar elkaar. En als ik zie dat jouw lichaam een gif uitbraakt zit, dan denken mijn cellen ook van, oh, wacht eens even, wij hebben hier ook nog wat van. Ja, ja. Wat is dat nou weer voor iets? Ik bedoel... heel bizar. En wat ik ook heel bizar vind, eigenlijk dat ligt in het verlengde een beetje, hij zegt ook je kunt op het internet zoeken naar het patent van het coronavirus. Daarom heet het ook COVID-19. Het patent bestaat namelijk sinds 2019. En wanneer is die uitbraak ontstaan? Inderdaad, in 2019. ja. ja. Yeah. <laughs> Nou, dus het is, dus, ja, wat moet je hier nou mee? <laughs> ja, maar hij denkt dat het patent dat daar jaren aangewerkt is... en dat ze het uiteindelijk oh, ja. hebben ingeleverd... net zoals die luiermachine die we vorige week hebben besproken... Ja. dat ze daar een patent op hebben. Maar zo werkt dat niet namelijk. Hè? Dat is, nee. Een patent is nee. op, uh, gewoon het idee dat je op dat moment uh, dat virus hebt geanalyseerd... dat je uh, weet genetisch hoe het in elkaar zit. Maar het is niet zo dat, dat Bill Gates daar uh, met een patent... Uh, Zwaaiend, zocht hij als hij bij het patentkantoor stond. Maar hey. nou, je ja, ook ik... altijd geweldig van die, van, hey, want ik, ik, ik, sorry dat ik hem al veroordeel, maar dergelijke complotte uh, idioten, uh, ongeëduceerde idioten, die ook altijd zijn, uh, een van hun, een van hun uh, en dat is zo pijnlijk om te zien, maar een van hun meest makkelijke, doorprikbare uh, gewoontes. Ja, je moet maar eens op internet zoeken. Ja. Je moet maar eens een YouTube... Ik heb hier een YouTube-film gevonden, dat. Hè, dat zeggen de ja. flat-earthers ook altijd. Ja, ja, ja NASA. En, dat is allemaal bullshit. Hè, dus die miljoenen, miljarden uh, dollars en die duizenden wetenschappers die van alle landen samenwerken aan aan allerlei technieken en manieren om de ruimte te onderzoeken. Dat is allemaal bullshit. Hmm. Want ik heb één YouTube-filmpje gevonden ja. van een man in een veld <laughs> met een touwtje ja, nee, <laughs> in een ja, ja, ja. loodje. Ja, ja, precies. Je kunt op mij, het antwoorden. internet zoeken naar het patent. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. dat kan je. Ja. Nou, nou, het is wel zo natuurlijk dat er zijn natuurlijk wel virussen met een patent. Onder andere dat uh, gemodificeerde tabaksmozaïekvirus... wat ze gebruiken in de, de bloemstierkunst. Mm -hmm. Maar wie weet ook, uh, denk maar eens aan die klasse 4 labs... waar ze experimenten doen met het, het, met het beetje pokkenvirus wat er nu ja, ja, ja. nog... Wat uh, mm -hmm. denk je van Novichok en uh, dat zijn allemaal stoffen. Uh, dat zijn niet alleen chemische stoffen... maar je hebt natuurlijk ook biowapens die gebaseerd zijn op virussen. Ja, ja. Dus ja. Dat zou dan nog kunnen. Oké, okay. uh, ja. Uh, ja. en dan stelt hij hier dus bijvoorbeeld een, een coronavirus kun je alleen krijgen als het geïnjecteerd is in je bloedbaan. Dus al die sukkels die nu in het ziekenhuis liggen en weet ik veel wat, die hebben allemaal een injectie gekregen ergens, zonder dat ze dat wisten. Ja, hij zegt een virus is niet besmettelijk. Nee. Dus ik heb nu echt zin om hem op een stoel te zetten. Ja. En, daar, uh, en, en, en daar een kindje met een zware verkoudheid, een zware grip, zo echt een grip waar je van dat fluoriserend groen snot uit je neus krijgt, ja. waarvan dat je spieren drie weken van stijf staan en pijn doen, ja. om ja. dat kindje eens in zijn gezicht te laten niezen. Ja, ja. En dan nog eigen... eens zien ja. hoe onoverdraaglijk en onbesmettelijk een virus wel is. Nee, precies. Ja. Oké, okay. natuurlijk is een virus besmettelijk. Dan stelt hij hier, uh, we willen zeker niet dat via vaccinaties dierlijk weefsel in een mens wordt geïnjecteerd. Uh, is dat zo dat we dierlijk weefsel injecteren, Mario? Nee, nee wel stukjes van het, uh, uh, uh, wel de stukgemaakt virus wat in een dier heeft gezeten. Maar dat is gewoon een stukje kapot gemaakt virus. Dus het is niet dat... een uh, soort aap in een uh, grinder gedaan? In de... <tieden> nee. Nee, ze doen nexibits. <tieden> <een monkey. tieden> vroeger, vroeger deden ze dat echt met kippen. eieren. Je, neemt dus, je hebt het verkoudheidsvirus, nou, dan, ja. haal je dat, uh, dan haal je de besmettelijkheid ervan af. Dus dan, uh, dan pas je hem aan. Dat, dus het lichaam het wel als een virus herkent. Dus het lichaam maakt wel uh, antistoffen, antistoffen aan. Maar je kan, er, je kan er niet ziek van worden. Nee. Dus het, de, de basis komt wel uit een dier vaak, maar dat heeft niets te maken met dierlijk weefsel. Nee, nee is, dat is een, veel kleiner dan weefsel. Het gaat echt over microscopische... Mm -hmm. uh... Ja, trouwens, dat virus heeft niks met dat dier te maken. Als je nee, het dier gehaald heeft het helemaal niets meer het met... Het komt elders van, hè. Het mm -hmm. virus wordt niet door dat beest gemaakt. Het virus is in het beest gekomen door een besmetting. Ja, ja en ja. dan... Uh... Het is al, uh... En dan ineens wordt hij weer heel erg logisch. Dus uh, ja, je wil geen dierenweefsel. Dus blijf weg van vaccinaties. Die vaccinaties hebben als nee, doel blijf weg een van dieren, virus. Zou ik dan nee, blijf weg van vaccinaties, <laughs> schrijft hij, want die hebben als doel een virus te doden. Uh, wacht ja. even. Maar een virus is nooit levend geweest. Wat wordt er toch een hoop nonsens verteld? Ja, door jou. <laughs> ja, door jou, meneer Burnett. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, dus... Uh... Nee, dus Oké, okay, dus nu gaan we... Nee, nee, ik wil even... Hè, die vaccinaties, Mario. Ja. Leg eens uit aan onze luisteraar. Hè, want uh, door zulke figuren... En, uh, hey, uh, we, kunnen, we kunnen aan de ene kant zo'n man weer leggen door te zeggen van... Oké, okay, we zullen stoppen met... Uh, hey, uh, heb je ooit al van polio gehoord? Hè? Dankzij nou, het ja, vaccineren. Ja, de, de pokken waar vroeger alle, hè, elke familie wel één of twee kinderen uh, ja. aan stierven. De mazelen, waar volwassenen aan stierven, waar nog... heel de families aan ziek werden en, en Echt, hele nare gevolgen van overhielden. De rode hond. Ja. Uh, de windpokken, waar je huid helemaal van stuk ging als je dat kreeg en de rest van je leven die liedjes nou, ja. moesten dragen. Mario, hoe zijn die verschrikkelijke ziektes gebaseerd op virus? Hoe zijn die uitgestorven, Mario? Door, uh, nou, sommigen zijn vanzelf weggegaan. De, de, de, de Builenpest bijvoorbeeld komt nog wel voor, maar dat is daar is, geen, maar daar is trouwens wel maar een van. Maar dat heeft ook met hygiëne te maken. Dus eh, een andere ja. levensstijl zal, zal zo'n virus ja. beknotten. Ja. Dus nu, uh, dat was toevallig vandaag in het nieuws. Uh, officieel hebben ze nu in Nigeria het uh, uh, is het laatste land dat poliovrij is. Polio ja. was een nare, hele kind, ze noemden het ook wel kinderverlamming. Ja, dat was een hele nare ziekte. En dankzij ja. vaccinaties is nu het laatste, uh, de, is het laatste verdwenen. En dat is hetzelfde geldt dat ook eigenlijk. Je hebt natuurlijk uh, polio, maar je hebt natuurlijk ook de pokken gehad. De pokken, dat is echt dat, helemaal weg. Helaas is het wel zo... Uh, dat er hier en daar in Schurkenstaat en, en Amerika, hoe ik dat tegenwoordig ook een Schurkenstaat vind, in, in, uh, het virus wel eens opgeslagen. Ja. Dus dat zou de, nog ingezet kunnen worden... Door de eigenlijk. Ja, de, dus en ze zouden het als, nou, ze zelfs als een biowapen kunnen gebruiken. Ja. Als je daar een vaccin voor maakt, die uh, vaccineert je eigen bevolking, ja. dan, kan je, dan heb je een machtig wapen. Dus ja, maar Tom, Tom Barnett moet geen vaccin hebben, zei hij. Nee. Dus, dus nee, nee hij, als het een oorlog uitbreekt nee. met chemische wapens... gaat hij niet met zijn familie zich vaccineren. Nee, nee. nee die, maar ja, die, is helemaal die dan, veilig. dan vlucht hij naar Afrika. Dan heb je trouwens ook Ebola. Ja. Ja. Ja. Dan gaat hij naar Afrika, ja. Ja, en vervolgens, dan komt de remedie, hè, want het ligt toch allemaal ah, ja. aan onszelf. Want wij hebben te veel stress en te weinig uh, te slecht eten. En microgolf en we eten ook schoonmaakmiddelen enzovoort. Dat is allemaal niet goed natuurlijk. Uh, en dan zegt hij als remedie... dus ga liever geregeld naar buiten. Je hebt frisse lucht, zon en licht nodig. Een beetje vitamine D... Uh, en voeg er nog een glaasje wodka aan toe in. Je hebt het recept van meneer Lukashenko in uh, Belarus. En die zei ongeveer ja, hetzelfde. Die, die heeft ook nog een AK-47 vast. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> om, om virussen mee af te schieten. Om virussen mee af te schieten, Ik denk ja. het. het. Ga naar buiten en doe normale dingen. Ach, wat een, ach, het is gewoon een... Het is jammer dat dat zo iemand volgers heeft. Hij zegt, vermijd elke vorm van vaccinatie, want de stoffen die erin zitten, zijn niet echt gezond. Mario, wat zit in een vaccin? Kapot gemaakt. Die, uh, kapot, uh, kapot gemaakt virus, dat is alles. En, en waarvoor dient dat? Dat dient enkel maar om je lichaam aan te schakelen, om antilichamen te maken, zodat als er ja. een virus langskomt... Haha... Ja. Ja, maar het is wel zo... Ja, we zijn het de baas, ja. Maar het is wel zo, er zitten ook sporen in van andere dingen om het wat beter te laten werken. zoals de ah, noodoplossing zit er altijd wel in. Zo dus wordt het makkelijker, wat makkelijker opgenomen. En er zal ook wel wat antioxidanten in zitten om te zorgen dat het niet te snel achteruit gaat. Er zit daar ook een zendertje in van de CIA om ons dan te traceren en om ons koopgedrag te bepalen? Hmm. Ja, wie zal het zeggen? Nou, het, het wordt al kleiner en kleiner, inderdaad. <laughs> maar uh, ja, en dan ook natuurlijk uh, dat je dan ineens risico's hebt op autisme en alles. Hè? Maar het ah, ja. is wat die ja, al... ja. Ja. Vroeger was Eerst, eerst, was het, eerst, eerst was, werd autisme, en uh, Mario zal dat bevestigen, vroeger werd autisme geweten ja. aan, aan een slechte moeder. Ja, aan een moeder ouder, die goed uh, uh, genoeg ouder gaf. Ja, en dan werd het geweten aan vaccins. Oh, Het zijn ja. de vaccins die autistisch maken. Dat is nu ja. in Amerika ga, de gaande. Dat is al honderd keer weerlegd. Mm -hmm. Ja. Duizend ja. keer is dat al weerlegd. Dat is heel triest eigenlijk. Ja, ja heel triest eigenlijk. Ja. Alright mensen, we gaan deze man in elk geval wel, de Darwin de Darwin prijsgeven, want dit is uh, natuurlijk vrij uniek. En ik ga het niet sharen op het internet. We hebben dit nu zo behandeld. En uh, als, als u denkt daar uh, interesse in te hebben, nou Google hem dan maar. Maar ik zou zeggen, vergeet die onzin. De, dat maskertje en zo, uh, dan blijf ik gezond. Gebruik je gezonde verstand. Ja, en er wordt echt wel hard aan gewerkt, mensen, geloof me. Het is ook goed die... Voor die mensen niet zo makkelijk. Hey, een dubbele trompet, want ik hoor hier alweer in de achtergrond hoor ik zo onrustig. Ik raak, al iets. Ik raak ja. al iets. Ze zijn al lang niet meer van stal geweest. Een week, ze zijn weer een week niet van stal geweest. Ik heb nog gezegd ja, iets van, laat nee. die beesten af en toe luchten. Ze moeten huppelen hupple en Wij gebruiken namelijk... ontwikkelen ze uh, nog een virus. <laughs> ja. En dan is die helemaal hik van de dame. Ja, wij gebruiken namelijk een soort Skype professional... die ook geuren kan overdragen. Weet u, Dat is wel heel bijzonder. hoor? Als u daar meer over wil weten, mail ons. Maar ik geloof dat de koeien... Als je geen geur en smaak meer hebt... maar dat is in ons geval absoluut niet het geval. Wij hebben heel veel geur... <laughs> uh, Philippe, we zijn er weer uh, klaar voor. Ik zie dat je een uh, flinke teug koffie neemt, want het wordt er weer eens in één een adem. Uh, beste mensen, hier komt uh, de haiku voor uh, praattafel nummer 41. Wie is Tom Barnett? Verguisde wetenschapper of mislukte mens? Ja, hoor, voilà. ja ja, ze ja zijn hier. maar ik, kom, ja. ik, ik weet dat dit een beetje maar, cheap want vergaasde wetenschapper heb ik al enkele keer gebruikt het is zo mooi dat zijn zeven lettergrepen maar, maar uh, ze, ze, die uh, koeien maar waren ik, ook Ik wilde, ontregen, ik wilde het gewoon even afsluiten en nog eens de mensen waarschuwen voor dergelijk sujet ja. uh, ook al zijn uh, je kan je kan de andere kerk niet overtuigen van je gelijk uh, we kunnen alleen maar mensen feiten blijven geven Feiten, feiten, feiten en de, de dommigheden en de complottheorieën die we vinden in de wereld blijven weerleggen met wel gefundeerde feiten van Mario en consort. Het orgaan van de week. Ja, dan praten we over de dunne darm. De dunne darm, want wat was het vorige week? De blindendarm. darm. Den blindendarm en inderdaad, nu is het, en we hebben het ook een keertje al over het uh, jejunum gehad, de twaalfvingerige darm. Voilà, dus dan kon het niet uitblijven, Mario. Wat is de dunne darm? Nou, de dunne darm bestaat uit een aantal delen. Eigenlijk die twaalfvingerige darm, die gaat over, dat is dus zeg maar waar die spijsbrok in komt en waar dat zuur geneutraliseerd wordt en die sappen komen erbij. En dan heb je zeg maar, krijg je uh, zeg maar uh, een tweede gedeelte, dat is de nuchtere darm. Oftewel het ileum, uh, of nee sorry, het jejunum. En dan krijg je een ander gedeelte, dat is de kronkeldarm, het ileum. Wat is daar nou bijzonder aan? Want uh, hoe werkt dat nou eigenlijk precies? Nee. Het bijzondere is uh, dat eigenlijk, uh, je kan aan de lengte van de darm zien, uh, sowieso, wat wij, hoe wij geacht worden te eten. Naarmate je, zeg maar, uh, moeilijker te verteren stoffen eet, is je darm langer. Denk maar aan gras. De, de mm -hmm. darm van een schaap is 28 meter. Ja. En de darm van een leeuw, die is, die, die is nog geen meter. Die is 80 centimeter geloof ik. Dus dat geeft al een beetje aan. Wij ja. zitten daartussen. Dus wij worden geacht een beetje vlees te eten en veel groen voor. ja, ja. geeft het al een beetje aan. Maar dus al dat voedsel wat in die dunne darm komt, dat moet worden opgenomen. En hoe gaat dat dan eigenlijk? Je moet het zo zien. De dunne darm, die heeft dan zeg maar aan de binnenkant zitten hele kleine vingertjes. Zou je kunnen zeggen. Dat zijn mm -hmm. de villi die zorgen voor een enorme oppervlaktevergroting... waardoor dus al die sappen zeg maar, de ruimte hebben om uitgewisseld te worden. En die filie die bestaan zelf weer uit ongelooflijk kleine borsteltjes, de microfilie. En dat betekent uiteindelijk dat... we hebben een zeven maar, meter darm... maar zou je dus kijken in vierkante meter hoeveel meter oppervlakte hebben wij om, uh, om op te kunnen nemen... dan praat je over 200 vierkante meter. Oh my god. 200 vierkante meter. Dat is dus een vlakte ja. van 10 bij 20 meter. Een, dat is bijna een voetbalveld. Nou, ja. een 10 op 20 meter. Een, een basketbalveld. Dat is een volleybalveld, 10 op 20 ja, denk ja. ik. Ja, zeker ja, een volleybalveld. Zo kunnen. Ja, bijna een volleybalveld. Ja, ja dus, dus dat is dus eigenlijk best wel heel bijzonder als je daar goed bij stilstaat. Want je denkt, ja, darm is leuk. Maar, uh, maar inderdaad, dus die krankzinnige oppervlaktevergroting komt dus door dat ongelooflijke, fijne gestructureerde gedoe met die villi en daarop die. Ja. Uh, Microfilie, dat is dus best wel heel bijzonder. En je hebt natuurlijk, als we dan verder kijken, uh, in, uh, als je dan naar die filie kijkt, er zitten allerlei soorten cellen in. Je hebt dus uh, mm -hmm. uh, uh, uh, endocrine cellen, paletcellen, ze hebben allemaal functies en dergelijke. Mm -hmm. Maar uh, het werkt dus zo: als uiteindelijk de spijsbrok in de dunne darm komt, dan hebben uh, de circulaire spieren om die darmen heen. Die hebben zeg maar een, een soort peristaltische beweging kunnen ze maken... waardoor de spijsblok steeds verder geschoven wordt. En het, het, het doet het ook zeer onregelmatig... waardoor dus zeg maar ook de, de boel nog eens doorge, extra gekneed wordt in die dunne ja, ja. darm. Het, gaat zo, het voedsel gaat er zo spiraalvormig door eigenlijk... Ja, plus het, het, het, dat, heeft een, dat hele systeem heeft een eigen... daar hebben we het al eerder over gehad... intrinsiek zenuwstelsel. Het kan zelfstandig ja, ja. functioneren. Ja, ja. Tussen die twee spierlagen die er zijn... want je hebt dus die circulaire spieren die knijpen... en je hebt die longitudinale spieren... die in de lengterichting lopen... Uh, die hebben ook tussen die spierlagen liggen zenuwvlechtwerken. Plexussen met een mooi woord. Je hebt dus de plexus van Auerbach en de plexus uh, je ook, Meisner. En die co coördineren zeg maar, dat hele gebeuren. Dus daar heb je zelf weinig over te zeggen. Het staat dus zeg maar, onder invloed van het autonome zelfstandige zenuwstelsel. Uh, en dat is via dat parasympathisch uh, systeem en dat orthosympathisch systeem... waar het we het al eens eerder over hebben gehad. Dat is dus dat parallelle zenuwstelsel wat eigenlijk losstaat van je hersenen, je ruggengraad enzovoort. Min of ja. meer. Dus het is eigenlijk ook nog eens een volledig uh, zelfstandig gebeuren. Wonderbaarlijk. Dus is heel bijzonder eigenlijk als je daarover nadenkt. Dat is ook de reden dat als je dood bent dat je nog prima die pizza kan uh, verwerken zal ik maar zeggen. Al ben je zo dus, dood wow! ja, Dus bij de mannen is dat eigenlijk hè, je hebt, je, eigenlijk een drievuldigheid. Een man heeft hersenen een dunne darm en een penis. Dat zijn drie af afzonderlijk denkende uh, ja. onderdelen van de mens, van de mannelijke ja. mens. Dan. Sommigen ja. denken dat het toch wel weer in mekaars verlengde ligt of zo. Verlengd <lacht> is een heel mooi woordgebruik. <lacht> je, je denkt na nou, over die pizza en na uh, die pizza ga je een wippie maken. Weet je dat die denkt? <lacht> ja, een penispizza. Ja, ja. Nee, die penis die doen we dat hij zin in heeft natuurlijk. <lacht> okay. Alright. Ja. Nou ja, dat is, in grof, dat is heel grof geschetst hoe het in elkaar steekt. En dan verder heb je dus allerlei hele gespecialiseerde cellen die, die daarin zitten. Slijmbekercellen, daar heb ik prachtige preparaten van gemaakt. En, en, en, en, en de, de functie van de dunne darm neemt uh, voedselstoffen uit: ja. uh, vitamines. Ja. Uh, hoe zien we dat? Want, nou, want, want het voedsel, ik ben hier aan het kijken, en het voedsel heeft dan al een maag gepasseerd. Wel eerst een slokdarm, ja. daar is speeksel toegevoegd. Ja. Misschien moeten we dat ook eens de, echt nog eens. De, hoe voedsel vo volledig tot de tot, uh, cloaca komt, zal ik zeggen, tot het rectum komt. Wat ja. daarmee met ons voedsel van mond tot rectum gebeurt. Dat lijkt me heel nou, interessant. Nou, zeker. Dat is ook best wel interessant. Uh, je, dat hele systeem van hoe, hoe, je, hoe die, al die uh, stoffen verwerkt worden in je darm. Als, als het binnenkomt, je hebt dan, heb ik al eerder gezegd, dat alvleeskliersap. Daar zitten die verkeer, verteringsenzymen in. Mm -hmm. Het darmsap. Da daar in de wand van je darm zitten ook nog cellen die dat doen. Mm -hmm. In, er in wordt de dunne darm? In de dunne darm, inderdaad. En je yep. hebt ook uh, gal. Uh, uh, gal is ook heel belangrijk, want daar loopt dus van de galblazen... Uh, Via een, een soort, uh, hoe zeg je dan Via een buisje, dat is de ductus cholodocus. Zo komt het in je, in je darmsysteem terecht. Mm -hmm. Nou, die zorgt ervoor dat je, dat je vetten geemulgeerd worden. Want normaal zijn vetten grote druppels. Maar als je het emulgeert, dan worden er allemaal piepkleine druppeltjes. Waardoor, je, waardoor het veel makkelijker te verwerken is. Dat is te verwerken, komt het in ons bloed terecht. In ons ja, en, en uiteindelijk, is, uiteindelijk is dat inderdaad. En dan heb je natuurlijk ook nog als laatste: het zijn niet alleen die sappen, maar we hebben ook nog een een enorm microbioom met heel veel bacteriën die ons daar ook nog eens bij helpen. Dus het is een heel ingewikkeld gebeuren. Ten onrechte verguisde wetenschappers over iets ingewikkeld gesproken. We gaan van één. Wij hebben net zelf iemand verhuist, Ja, maar dat is die geen wetenschapper. Ja, <laughs> die, die, die, die, die, die, titel, die titel wil ik hem toch niet gunnen. Hè? Maar nee. uh, gewoon een schapper is het dan maar. Hey, een schapper, Maar uh, ja, Mario heeft er weer een opgedoken... want die blijven zichzelf steeds presenteren aan ons. En, hij heeft weer een, en deze ken ik ook wel een beetje Robert Oppenheimer is verhuisd ja. geweest. Ja, ja, dat is dus best wel een heel bekend iemand. Het is een beetje ten tijde van de oorlog uh, hebben ze dus geprobeerd een atoombom te ontwikkelen. Dat werd het Manhattan project genoemd. Ja, ja. Daar zaten allerlei hele belangrijke wetenschappers. Dus de, zaten de Tweede daarin. Wereldoorlog hebben we het over. Hè? Ja. We hebben het over de Tweede Wereldoorlog inderdaad. En uh, Keer, het is dus uh, uiteindelijk uh, is, was, uh, was, het was een ongelooflijk uh, slim iemand. Dus, uh, hij was op zijn 25e hij hoogleraar natuurkunde op zowel de Universiteit van Californië in Berkeley als uh, uh, in Pasadena. En zijn studenten werden ook gek van hem. Want hij, hij, hij had een razend tempo... waarin hij de principes van de kernfysica uit, uitlegde. Dat was niet bij te houden. Er zijn zelfs gevallen bekend van huilende studenten... in de collegezaal en dergelijke. Ja. Een heel bijzonder mannetje eigenlijk. Maar uh, hij was dus bezig met uh, het ontwikkelen van die kernbom. Uh, van, tenminste van kernsplitsing, moet ik zeggen. En uh, dat, uiteindelijk is dat gelukt. Als ik het heel snel even in, in stukken hak... Uh, en uiteindelijk uh, was hij daar uiteindelijk ook niet al te blij mee. Omdat het uh, dus bleek dat je het dus ook voor een bom kon gebruiken. En die, die twee bommen die hebben dan het einde van Nagasaki en Hiroshima. Die hebben natuurlijk de, de, de Japanse capitulatie veroorzaakt zou je kunnen zeggen. Maar uh, na die oorlog uh, uh, heeft hij dus een probleem gekregen. Want je, toen had je het McCarthy tijdperk. Ja. En het was zo dat uh, in die periode, als je ook maar een beetje links werd, dan, uh, was, dan werd je weggezet als zijnde, zeg maar, uh, communist. Communeer. En dat, dat zo werden hele carrières kapot gemaakt in die periode. Ja. Ja, acteurs, regisseurs, uh, allerlei Lekker. mensen. Uh, bij de verhaal. Ja, de, de grootvader van mijn echtgenote trouwens. Hè, mijn echtgenote is, van, uh, is uh, afkomstig uit de Verenigde Staten. De grootvader van mijn echtgenote is nog beland, uh, langs moederszijde, is nog in de gevangenis beland. Doe maar. Uh, en heeft vijf jaar in de gevangenis of drie jaar in de gevangenis gezeten voor uh, lidmaatschap van de American Communist Party. Ja. Uh, dus de, de, de moeder van mijn echtgenote werd als kindje in de jaren 50 door zwarte auto's gevolgd, met heren ja. in zwarte pakken. De <laughs> oh men in black, dun, dun, dun, dun. daar komt die titel van. Ja. Echt waanzinnig. Ja, dat is heel bijzonder. Het was nee, dus een... mensen, verschieten nu van, als dat mensen verschieten dikwijls nu van... Goh, die Trump, dat kan toch niet dat je dan... Ik bedoel, Amerika heeft een geschiedenis van gekken aan de macht. Ja, ja. Ja. Dat is duidelijk. Maar ja, als je dus inderdaad kijkt naar Oppenheimer... die heeft daar enorm last van gehad, want hij had ook een collega... dat was uh, uh, meneer Teller. Mm. Uh, en Teller wordt... Uh, kijk, Oppenheimer werd uh, genoemd als de vader van uh, het atoomproject. En Teller, dat was zijn collega, trouwens ook een vriend van hem eigenlijk in het begin... Uh, was uh, de vader van de waterstofbom... Maar dat is iets anders. Hè? Dus fusie, kernfusie, is natuurlijk de, de, de atoom, de, dat is natuurlijk splitsing. De waterstofbom, dat is uh, tenminste atoomsplitsing. De waterstofbom is echt fusie, het versmelten. Ja ja. Dus niet splitsing, maar versmelten. En uh, Ten tijde van het Manhattan Project eh, is Oppenheimer heeft, eh, voorgesteld om voor die splitsing te gaan. En dat was tegen het zere been van Teller aan. En dat heeft nooit lekker gezeten. En uiteindelijk, eh, voor zover ik het begrepen heb, toen die, dat McCarthy-tijdperk aanbrak. Heeft Teller getuigd tegen Oppenheimer in de bank? Dat, uh, dat uh, zeg maar Oppenheimer toch niet zo'n fris iemand was. En, uh, hij had altijd al twijfels gehad en bla bla bla. Ja, dus uh, het ging weer lekker ouderwets, eigenlijk over de postjes en de, en de macht uh, grijpen, in plaats van uh, over de waarheid uh, achterhalen. Juist. En uh, wat, wat dan wel goed is, is uiteindelijk, uh, uiteindelijk na die hele periode, is, is hij dus volledig in ere hersteld, Oppenheimer. Mm. En het is ook zo dat uh, Teller uh, uh, nooit meer echt, uh, die heeft zoveel credits verloren, dat hij dat ook uh, ja. uh, zijn leven lang last heeft gehad van collega's die hem met een nek aankeken. Ah, dat is wel goed. Een boontje is dus, komt vorm zijn uh, loontje. Juist, inderdaad. Dus wat dat betreft uh, is, dat, uh, is dat de straf die Edward Teller wel verdiende, vond ik eigenlijk persoonlijk. Ja, dat, ja eigenlijk is dat dan toch een klein beetje gerechtigheid die geschiet. Ja, dus, dus in die zin... Uh, ja, plus dat uh, Oppenheimer, die had ook echt spijt van het feit dat, dat zijn techniek gebruikt is voor zoiets als een atoombom. Ja, had hij er, ook echt spijt, ja. Ja, hij heeft ook echt lang gelobbyd om, om het, uh, om het uh, niet voor elkaar te krijgen dat er bommen van gebouwd werden. Mm. En, na de hand is hij ook altijd bij, bezig geweest, politiek, om te proberen om het zo, te, om het zo veilig mogelijk allemaal te doen. Maar uh, uh, uiteindelijk uh, kan je wel stellen dat uh, ja, het is natuurlijk wel een rottige periode voor nog eens, dankzij mm. die Edward Teller. Ja. Ja, ja, er zijn heel veel mensen aan die nare McCarthy en Hoover trials uh, ten onder gegaan. Mm. Ja, en dit is er weer eentje van. Maar mooi, wij zetten hem terug. Wij zetten hem terug op het hoogste uh, stokje het hoogste niveau. Absolutely. Yes. En met... Uh... Hey, ja, dat is wel genoeg, beste mensen. Ja, hoor, de wow, het staat nog pro-atoomwapens. <laughs> kijk uit, hè, kijk uit. Hè. Nee, nee, nee. Hey, we schuiven door met gezwinde spoed, want we hebben lekker veel tijd verbruikt aan die mafcase daar. Uh, gaan we nog iets anders doen, want we gaan naar een andere mafkees, maar dat is niet een echt... Want dat is wel weer een wetenschapper. Ja. Ze, noemen het, uh, ze vinden wel een klootzak hier en daar, maar... <laughs> Oké, okay, wacht even voor mijn... Uh... Wauw! En uh, ja, hier hoort een jingle te komen. Die plakken we er wel weer tussen of niet ook. Maar we gaan gewoon uh, naar het Ik Nobel gebeuren, want Mario heeft weer iemand uitgezocht. Een Ik Nobelprijs. Uh, aan het eind staat ook nog voor welk jaar. Uh, het wordt allemaal uitgelegd door hem. Het is een uh, voor ingelezen stukje, want dat haal jij uit een boek, hè? Van... Yes. Nobels en uh, ja vorige week hebben we een rundown gedaan van de prijzen van 2019 en uh, over een paar weken zijn het de prijzen van 2020 en die gaan we zeker voor we u. enorm naar uit er gaan we zeker een item aanwijden <laughs> zeker, zeker. Ja. Gaan we rijke bron voor discussie Misschien ja, een wel een inspiratie. Ik, ik vraag me af hoeveel onderzoeken erbij zullen zitten over die toiletpapiermani die daar ineens uitgebroken is daar in maart. Ik ja. weet niet of dat bij jullie ook zo was in Nederland. Ja, bij ons ook, inderdaad. En er circuleert een oplossing voor de, nu het overschot. Dat mensen nu hebben mensen een overschot aan toiletpapier. Dus het voorstel is om toiletpapier te eten zodat je ook ineens verschoond wordt als je naar het toilet gaat. Dat zou kunnen zijn. Ja. een geweldige oplossing. Eet gewoon je toiletpapier. En dan kijk je je toiletpapier uit, dus moet je niet meer vegen. Ja. Ja. Oké, okay. een koe had het kunnen bedenken. Hé, hey, we gaan luisteren naar Mario over uh, dit uh, Ik Nobelprijs-project. De Ik Nobelprijs van de week. De Ig Nobelprijs voor de geneeskunde is toegekend aan Chris McManus van het University College in Londen voor zijn ondraaglijk gebalanceerde rapport. Scrotal asymmetry in man and in ancient sculpture. Oftewel: Asymmetrie van het scrotum bij de man en bij sculpturen uit de oudheid. De beeldhouwers uit het oude Griekenland, die op de dag van vandaag worden geroemd om hun precisie en hun vaardigheden deden iets ontzettend fout. Toen Chris McManus nog een jonge arts was... nam hij een zomer vrij en verliet zijn geboorteland Engeland... om door de heuvels en steden... maar met name door de musea en kunstgalerieën van Italië te dwalen. Hij onderwierp in totaal 107 beelden van mannen... aan een zeer nauwkeurig onderzoek... zonder ze daadwerkelijk aan te raken... Sommige beelden waren originele beelden uit de oudheid, andere waren kopieën uit de renaissance. In zijn schrijfblok schreef hij van elk beeld twee dingen op. A. Welke testikel de grootste was en B. Welke testikel de hoogste was. Aan het eind van de zomer bestudeerde hij zijn aantekeningen en realiseerde hij zich dat de geëikte wijsheid over zulke kwesties zoals die blijkt uit de uitdrukking, de linker testiekel is altijd groter... zo is het immers ook in de natuur, niet klopte. En zoals iedere wetenschapper zou doen, besloot hij dit recht te zetten. Dr. McManus schreef een kort verslag van zijn onderzoek... en stuurde dit naar het tijdschrift Nature. Nu is Nature natuurlijk een van de meest prestigieuze... wetenschappelijke publicaties ter wereld volgens sommigen zelfs het meest prestigieuze en daardoor dan ook een van de lastigste tijdschriften... om iets in gepubliceerd te krijgen. Veel wetenschappers zouden een moord plegen... om hun artikel in Nature gepubliceerd te krijgen. Sommigen zouden zelfs acuut veel plegers worden om die kans te krijgen. Nature accepteerde het artikel voor publicatie... en verraste Dr. Mannes vervolgens... door er zelfs een voorpagina-artikel van te maken. Voor het goed kijken naar links en rechts... Kreeg Chris McManus in 2002 de Echt Nobelprijs voor de geneeskunde. Yes, we zijn heerlijk weer doorheen. En ik hoor een treurig muziekje. Ja, het is, dat, ja, het is altijd uh, geweldig om elkaar te zien, iets van en elkaar te spreken, maar. Ja. Nu is ook de tijd van afscheid gekomen. Ja, ja. ja, met die piano, met deze software, dat werkt precies niet zo goed, maar... Uh... Dat is wel een beetje jammer. Dat gaat nu, nu eigenlijk niet met deze. Ja, daar dus zullen we het eens een andere keer over hebben: over onze huh? spraaksoftware. Ja, dat gaat niet met deze software. Dat is. Oh ja, ja nee. Dus Check ja. Dat jammer. Jammer. Ja, dat is jammer. <laughs> dat is jammer. Maar, maar het idee. zijn Achter in onze hoofden. Nee, want ja. als jij piano speelt, dat kan. Maar dan moeten wij allemaal eerbiedige stilte in acht Ja, nee, dat gaan we niet doen. <laughs> nee. Uh, ja, uh, de, heel oud uh, afgeknaagd gezegd. In de tijd van gaan is gekomen en de tijd van komen is gegaan of zo weet ik veel. Uh, en ja, we gaan er een eind aan bakken luisteraars. Ja. We hebben de, weer een 41 ste aflevering op zitten van de praattafel podcast. Ik dank mijn uh, twee partners in deze: Philippe Ozier in Porgerhout. Uh, Graag gedaan. Tot uh, volgende week dames en heren. En Dun Mario in Dun Rotterdam ook graag gedaan natuurlijk. En uh, ja, volgende week hopen we weer bij u te zijn. Uh, ik zie wel wat reacties tegemoet over ons uh, stukje over meneer Barnett enzovoort. En ja, volgende week uh, gaan we nog wat zaken verder uitkleden. We hebben dan ook weer een boeiend stuk uh, over uh, de ik-Nobel klaarstaan... in verband met uh, koude fusie in kippen. <lacht> ja, <lacht> dat niet te Het kan er dus, gewoon. Ja, Dus ik wil zo'n kip in huis en dan steek ik er een kabel in zijn reet en dan krijg ik stroom forever of zo. Nou, nee, hij kan om, Het dus. moet wel een bevroren kip zijn, hè? Nou oh, ja, het kip met de gouden vuur. Ja, ja. Er een gouden kip in en er komt een gouden ei uit als het goed is. Hoppa. Oké, okay, en die kan je bij ons op de website bestellen. Mensen, bedankt om te luisteren. Oh, U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op Woensdag Podcast.